In Utrecht is een cameraploeg belaagd door bezoekers van een moskee. De ploeg wilde voor de lokale zender Ustad een reportage maken over een moskee in de wijk Overvecht die door Libië zou worden gefinancierd. Toen de verslaggever en de cameravrouw bij de moskee kwamen keerden ongeveer 15 bezoekers zich tegen hen. Beide journalisten werden bespuugd en de verslaggever zou ook zijn geschopt. De Israëlische justitie heeft een Palestijnse ingenieur aangeklaagd voor honderden pogingen tot moord. Hij heeft volgens Israël de raketten ontwikkeld die zijn afgevuurd vanuit de Gazastrook. De ingenieur Abu Sisi zegt dat hij is ontvoerd toen hij in Oekraïne was om daar een huis te zoeken. Hij is getrouwd met een Oekraïense. Volgens de Israëlische premier Netanyahu gaat het om een wettige arrestatie. In de wrakstukken boven van het Air France toestel dat twee jaar geleden boven de Atlantische Oceaan verongelukte zijn lichamen gevonden. Hoeveel is niet duidelijk. De Airbus had 228 mensen aan boord. Franse onderzoekers denken dat ze nu het grootste deel van het wrak hebben gevonden. Air France denkt nu ook meer aanwijzingen te hebben over de oorzaak van de ramp. De boete voor studenten die veel te lang over hun studie doen, kan juridisch niet door de beugel. Dat zeggen drie studentenorganisaties. Het kabinet wil studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen, 3000 euro extra collegegeld laten betalen. De maatregel moet op 1 september ingaan en geldt ook voor huidige studenten die mogelijk al studievertraging hebben opgelopen. Hun rechtszekerheid wordt aangetast, zeggen de studentenorganisaties.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 Ritme. Ritme van ZFM. ZFM. Starlight, starlight in your eyes. Shining like a silver sun to your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 Did you know I was blind for you? Did you know by the fantasy?